Het nieuwskanaal krijgt de laatste tijd kritiek omdat het een documentaire van de Amerikaanse regisseur Oliver Stone wil uitzenden. En in die documentaire zegt de Russische president Poetin dat Oekraïne en Rusland in wezen, één natie zijn. De Oekraïnse autoriteiten noemen de beschieting van het tv seizoen een terroristische daad. Bij Koevoorde is een automobilist vol ingereden op een politieauto. Die stond daar stil op de provinciale weg N34... bij wijze van afzetting om weggebruikers te waarschuwen... voor een ongeluk even verderop. De automobilist reed vol in op de lege politiewagen... en ligt nu in het ziekenhuis. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het bewolkt en is het op de meeste plaatsen droog. Dan is het een graad of 20. Maandag en dinsdag verandert er weinig.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 is de zomer van ZFM. Met, met nu de Euro Breakdown. Ja, zeker wel de Euro Breakdown. Het is 4 over 8, maar dat betekent dat wij in tweede uur zijn aanbeland. En we gaan beginnen met de tips van deze week. Want Patrick, jij hebt een tip uitgekozen. Jazeker. En wat voor tip heb je uitgekozen? Ik heb een, uh, de tip uitgekozen van de, de, de filmtrailer, volgens mij, van uh, The Lion King. The Lion King. Jazeker. Dus zeg maar, uh, de, de artiest is zeg maar, je hebt nu de, de 15e alarmschijf. Ja. Van de top 40. Ja. Dit is zeg maar de 15e. Ja. En uh, ja. Als je goed luistert, dan hoor je het oude nummer van Elton John. Oh. Van de, de oude Lion King natuurlijk. Wil je wat leuks weten? Nou, vertel. Beyoncé heeft dus uh, de credits voor het hele album wat het meisje uh, yes. op zich genomen. Dit is dus tegen haar gezegd van joh, ze hebben haar gevraagd om eraan te werken. Maar zij heeft geen geluisterd, maar daar wil ik mijn input aan geven. Ja, en het is ook gelukt, want ik heb ook nou. meerdere nummers gehoord van, uh, van de Lion King, dat album. Er zijn heel veel mensen er zijn die zijn heel lyrisch over. Echt, al die covers. Waanzinnig. Ik vind het mooi en ik vind dit... Ja, nou, daar gaan we naar. Het top Spirit. Dan gaan we naar de, de, ja, de, de, Spirit, gaan we naar de tiplijst. De Beyoncé Spirit van The Lion King. Echt prachtig. Heel goed gedaan. Ja, we hadden het er net heel even op de gang, hadden we het er even over. Zij heeft, dus, uh, ze heeft natuurlijk niet ieder nummer ingezongen. Maar ze heeft wel de regie over het album uiteindelijk genomen. Dat is een eis die zij gesteld heeft. En ik zei het ook tegen je: het is, ze, heeft, uh, ze heeft het onwijs goed gedaan. Ja, het is zo denk, moeilijk. Ik, ik denk dat onwijs goed de lading niet eens dekt. Uh, maar uh, dat, dat is magistraal. Ik denk dat ik het beter zo kan gaan noemen. Maar het um, is een onwijs risico wat ze genomen zeker. Jazeker. Zoiets iconisch, wat jij ja, zei, jaren negentig. De, de film? Een, ja, exact. De, de Disney film. De grootste Disney film, kan ik wel zeggen. Vind uh, ik? Een van de grootste. Ik denk dat het wel de meest iconische kinderfilm is van Disney die ze, die ze tot nu toe hebben gemaakt. Ja. Uh, want het, Vooral in uh, de negentig jaren. Ja absoluut. Ik dat, uh, ja, absoluut. En als je al ziet, ja. weet je, die, die grote, film, de kinderfilm, de jaren negentig. Dan heb je de musical heb je nu gehad. En de, de remake, de film. Ja. Naar nou, de remake ook, op, moet ik zeggen dat Jullie uh, 17 juli komt hij in de bioscoop. Ik ben benieuwd. En ik ga er zeker heen. Ja, nee, dat dat ik. We uh, wij wij in ja, iedereen gaat er denk ik wel naartoe. Ja. Ik weet dat iedereen, dit wil zo, je zien. Dit, dit, dit, dit wordt zo'n kaskraker. Zo'n jeugd. jeugd gewoon niet ja, weet je, je hebt er zo van. Ja. Misschien is dat moed. het wel het gevaar. Daarom is het, denk ik, ook wel moeilijk. Nou, wat ik, ik, weet je waar ik stiekem boos voor ben? Is dat, uh, we, we hebben natuurlijk hoge verwachtingen. Maar ik vind dat dat ook wel mag. Ik denk dat we daar ook wel hoge verwachtingen voor mogen hebben. Want we waren echt gewoon. Als je klein bent, word je gewoon echt weggeblazen uit je stoel. Dat je. Ja, ik ga bijna niet. <lacht> gewoon, was, maar je, je, je, ja. wordt, je, je werd weggeblazen uit je stoel. Weet je, dat je op een gegeven moment die film zat te kijken. Mm -hmm. um, en dan ga je. Nu de, de, de live versie eigenlijk kijken, de, de, de, de remake, de reboot, om het zo te zeggen. Ik vind het wel... Uh, ja, wow, Het is uh, moeilijk, ja. maar uh, ja... Grote schoenen om te vullen, big shoes to veel. Nou, ik, ik ben benieuwd. Lion King, uh, in ieder geval hoorde je natuurlijk net spirit uh, van Beyoncé vertolkt. Uh, de ja, remake uh, vind je dus 17 juli hier uh, in de bioscoop. Ja, ik denk niet eens dat ik hem hoef te zeggen, maar dat weten jullie. We gaan in de tussentijd gaan we door, want ik heb uh, zelf ben ik uh, ook de 90s eigenlijk ingedoken. En dat is de laatste tijd daar eigenlijk steeds meer wat betreft muziek de 90s in. Weet niet, dat trekt me daar toch heel erg naartoe. En ik ben toen uh, gekomen bij de volgende plaat. En dat is uh, dat is Mark. Mark Morrison en die heeft toen uh, in 1996 heeft hij de plaat. Return of the Mac heeft hij gemaakt. En die ga ik nu aan jullie voorstellen. Ah. Het is iets heel anders dan wat je gewend bent van me. Maar mm -hmm. nee, heel erg welkom. Hij is goud, oud. Story, baby. Now I got the flow, cause I know it from the start. Ja jongens, je hoorde hem. Mark Morrison Return of the Mac komt uit 1996. Toch weer even de hitlijst even binnenstormen. Heerlijk, ja. We hebben weer een mooie lijst hier gehad. Ja, dit is een, dit is een ah. mooie lijst. Ik ben heel erg tevreden met, uh, met het eindresultaat. Dus, uh, de tips, geweldig. Ja, absoluut. absoluut. We gaan de tips uh, nog heel even kort even op een rijtje zetten. Het zijn er maar twee, maar we gaan het toch even doen. Uh, we zijn begonnen met uh, Spirit uh, van The Lion King van Disney. En uh, die is vertolkt door Beyoncé. En daarna gevolgd door uh, Mark Morrison met Return of the Mac, de beukplaat uit 1996. Heerlijk. We hebben een, een lekker lijstje en we zijn nog steeds niet klaar. We hebben nog zeker drie kwartier voor de boeg, waar ook nog genoeg platen in naar voren gaan komen. Um, waarin uh, wij, als wij het toch over een, uh, weer weer plaat hebben, we ja. hebben sorry, natuurlijk nog een nieuwe binnenkomer. Ja. En die staat heel hoog genoteerd deze keer. Ik ben benieuwd. Hij staat echt heel hoog genoteerd. Maar er is ook uh, ja, een... Uh, nou ja, zal ik het zeggen? Ja, tuurlijk. Zal ik het gewoon zeggen? Zeg het maar. Gooi het eruit? Dit is ook een nieuwe nummer 1. Huh? Dit is ook een nieuwe nummer 1. Spoiler! Had ik niet <laughs> verwacht. Ik ga niet zeggen wat het is. Maar ik weet wel wat ik wel ga zeggen. Ik weet wel all day and all night. Jack Jones en Martin Solveig en Madison Beach... Er is altijd wel iemand... Dat is ook een liedje, She can use somebody. <laughs> heerlijk, heerlijk. Hé, hey, we gaan gelijk nog even door. Want we hebben natuurlijk net drie lekkere platen gedraaid. En die platen waar we het dan over hebben... is dan All Day and Night, Jax Jones en Martin Solveig en uh, Madison. En dan hebben we ook nog Chris Lake met Stay With Me. En daarna hoorde je Here With Me, Marshmallow en Chafres. We gaan uh, snel nog even door naar wat nieuws. Want um, we hebben uh, even kijken naar Ed Sheeran. Hebben we natuurlijk net al gehad met het bevestigen van zijn huwelijk. Vorige week is bekend geworden dat A$AP Rocky in Zweden vast is gezet. En Tyga Offset steunt de gearresteerde A$AP Rocky en zegt dus zijn optreden in Zweden af. Uh, rapper Taiga heeft zich solidair verklaard met vakgenoten A$AP Rocky die dus in detentie zit in de gevangenis in Stockholm. En Taiga maakt donderdag bekend dat hij zijn optreden in Zweden aankomende zondag afzegt. Uh, A$AP Rocky werd vorige week gearresteerd in Stockholm na een vechtpartij. De Zweedse politie hield hem aan op verdenking van mishandeling van twee mannen. Er zijn twee verschillende Filmpjes opgedoken, net als verschillende films, ik zeg wel twee, uh, van het incident. Uh, en daarop is de wegpartij te zien, maar ook de momenten daarvoor waarin uh, de rapper zijn team uh, en, en zijn team hinderlijk worden gevolgd en Ace Rocky verzoekt hen uh, met rust te laten. Uh, Taiga tweette zijn uh, steun voor zijn collega met de hashtag, uh, in ieder geval met, uh, kijk, hashtag, uh, Free ASAP Rocky. En eerder startte de manager van de muzikant een uh, change.org-petitie voor zijn vrijlating. Uh, daarin uh, wordt beweerd dat de rapper die dus eigenlijk uh, Rakim uh, Myers heet... Uh, onder, uh, onder onmenselijke omstandigheden wordt vastgehouden. En zijn Zweedse advocaat ontkende dat uh, dus eerder deze week. Uh, op Twitter staat er dus... I have decided to cancel my show in Sweden this Sunday, July 14th. I will not be performing. Uh, hashtag Free ASAP Rocky. Al dus taiga. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> nou ja, ik, ja, de vraag, maar wat, wat, wat bereik je daarmee? Ja, ja weet met, ik. weet je, doet je fanspijn hiermee? Ja, dan, dan eigenlijk, eigenlijk dan, raak je, je fans. Zou je je fans daarmee kwijt kunnen raken? Zou kunnen. Ja, je, je liegt tegen je fans. Ja, soort van. Ja, ja, ja, nou ja, ja liegen. Nee, ik wil het nog niet per se liegen noemen, maar um, nee. hij raakt meer... laat het zo zeggen zijn fans, die kunnen ook zo denken van ja, nou prima, dat kunnen ook fans zijn van Ace of Rocky, maar. Um, ja, het is niet handig, want je raakt hier meer je fans mee. Uh, en ja, jij hebt misschien uh, die, die zaal geboekt waar je dan gaat optreden. Ja. Maar daar heb je geld in gestoken. Mm -hmm. uh, geld wat je daar zou verdienen, dat moet je terug betalen. Uiteraard. En als er niemand. Ja. Dus wie heb je hier nou het meeste mee? Heb je hier jezelf mee? Nou, hè? Want hij zal genoeg geld verdienen. Ja, dus hij uh, heeft wel geld, dus dat geld maakt nog uh, nah, niks uit. Gaat dit AceP Rocky helpen? Ik denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. Kijk, weet je, komen er nou honderd flitsword artiesten? Ja, dan gaat het effect hebben. Ja. Maar ja. ik vind het wel dapper dat hij de eerste stap durfde te zetten. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Dan. Nou goed. Ja. Ja. Ja. Er valt wat voor te zeggen. Het zou het is, Ja, zeker. Maar het is, het is niet uh, net voor zijn fans dan niet oké. Okay. Nee, nee, het is jammer. Maar het is, het is gewoon heel even wat het is. En dat, uh, dat, uh, ja, dat zullen we dan maar moeten accepteren. Ja, zeker. En uh, anders is het niet. Precies. Weet je wat ook niet anders is dan elke andere week? Nou, vertel. Wacht, wacht. Daar komt het aan. De man schuift nu aan tafel. Schuift, je weet ik ben kapabel. Vertel echt geen fabel. Zoeter dan de waffel. En gezonder dan falafel. En hey, jullie shit is zo verslaven. En ik lijf in de house vanavond. Yeah! Heerlijk, heerlijk. Als de brandweer. Ah! Oh. We gaan beginnen, dames en heertjes. We zitten tegen de klok van half negen aan. Riemen vast alstublieft. De nummer 20... Tot en met 10 hebben we er deze week hebben we erbij. En dan gaan we beginnen. Op nummer 20 hebben we deze week Happier, Marshmallow en Bastille. 46 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 12. 8 plaatsen gezakt. Dan Not Okay, Kygo en Chelsea Cutler. 7 weken in de lijst. Staat deze week op plek 19 in plaats van 14 op vorige week. En All This Love, Robin Schultz en Harls vind je deze al week op plek 18. Stond vorige week op plek 19. Is dus een plaatsje gestegen. 10 weken in de lijst. Dan Sad Song, Alesso en Tini. Vier weken in de lijst staat op plek 17 deze week. Stond vorige week op plek 15. Twee plaatsen gezakt. En Wish You Well, Segala en Becky Hill. Zes weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 17. Is het dus één plaats gestegen naar plek 16. Op plek 15. All Day and Night. Jax Jones en Martin Solvig. Present Europa. 14 weken in de lijst. Staat nu op plek 15. Vorige week op plek 13. En op plek 14 deze week. Stay with me Chris Lake. Vorige week nog op plek 11. En staat nu 4 weken in de lijst. En here with me Marshmallow en Chefres Stond vorige week nog op plek 9. Staat nu op plek 13. En staat 18 weken in de lijst. En be someone Camel Fat. Jake Buck. Vind je deze week op plek 12. Stond vorige week nog op plek 21. Spectaculair gesprongen. Maar liefst 11 plaatsen. Nee dat zeg ik goed. 11, 11, ja, 11 plaatsen. En er staat drie weken pas in de lijst. Dus de snelste klimmer denk ik wel van deze week. Als wij dan verder gaan kijken en onze neus lang is. Dan hebben wij Avicii en Chris Martin met de plaat Heaven. staat vijf weken in de lijst. Er stond vorige week nog op plek 4. Zeven plaatsen gezakt. Maar desalniettemin, volgende week gaan we hem zeker weer horen. Dat weten we. Dan gaan we naar de plaat die ik persoonlijk wel heel erg mooi vind. En ook wel heel erg gepast vind op nummer 10. Hij stijgt denk ik nog wel sneller dan de andere plaat die ik net noemde, Bisouman. En dat is uh, Sam Veld en uh, Rani. Die hebben een samenwerking opgezet en daar is uh, de volgende plaat uitgekomen. Ze hebben hun plaat genoemd naar uh, de rapper uh, van het nummer Rockstar. Nee. En weet jij dan over wie ik het heb, uh, Patrick? Uh, nee. Nee, weet je het niet? Nee, nee. Ik, ik blijf Blanco. Sam Veld en Rani hebben post Malone op de kaart gezet.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 Post Malone, Ronnie Samveld We are never going home Nee, no. nou vanavond wel <laughs> Vanavond zeker wel <laughs> Gedroken Als een rietje, echt waar <laughs> Helemaal strak achterover Echt, knak <laughs> Oh, dat <laughs> is wat slecht Heerlijk maar, zeg on, ja. <laughs> Heerlijk, hou ervan Ik hou ervan Jongens, het nieuws waar jullie al maanden op wachten. Ja. De roddel die al maanden Speelt. door Showbysland gaat. Oeh, wordt wel spannend. Cliffing, hè? of niet? Wie zijn hierbij betrokken? Shaw Mendes en Camilla. KBO Zijn, zijn... Zoenend. Gespot. Ontkennen heeft voor Shawn Mendes en Camilla Cabello geen zin meer. De twee vinden elkaar hartstikke leuk. We werden vorige week hand in hand gespot. En nu zijn ze gefilmd tijdens een flinke, flinke, flinke zoenpartij. Romantisch. Heerlijk. Volgens TMZ zijn de beelden gemaakt. in een café in San Francisco. Shaw, die. 20 jaar is, toert op dit moment door Amerika. En dit weekend moet hij optreden in San Francisco. En het lijkt erop dat Camilla, 22 jaar, hem gezelschap houdt. Oh, wat? Oh, my ja. God. En we hebben een filmpje. En er is een filmpje. Daar gaan wij... Uh... Gewoon nee, blind gaan we er naar luisteren. Ja, ja, daar heeft helemaal geen zin in. Nee, ik kan zin. gewoon kijken. Nee, scrollen. Scrollen naar beneden verder. We zijn er nog niet, hè? Oh, oh, oh, oh, oh. De geruchten over de romans. Begonnen nadat het nummer Señorita uitbrachte. De intieme scènes in de videoclip. Lijken boekdelen te spreken. Ja ja Dit is het nieuws waar ja. jullie op gewacht hebben. Jullie. Zijn jullie satisfied? Helemaal. Oh. Oh. Nou, het zijn gewoon twee mensen die verliefd zijn. Hartstikke oh, leuk. Oh, wat ja. leuk. Gefeliciteerd, dames en nou. heren. <plaats> Allebei miljoenen op de bank. Uh. Lekker weepa weepa wiepa, wiepa. Lekker boom, boom, dingen. Boom, boom dingen, inderdaad. Sorry. Oh, daar I'm gaan, ze. Sorry. Ja, daar gaan ze. Oh, daar gaan ze. Het spijpen, oh. het spijpen. Ja, seizoenen. Patrick is geleid hier helemaal ja, compleet van zijn stoel af. Ja. Ja, perfect. Nou, oké. Okay. Hartstikke goed. Hij nam, uh, hij nam uh, wel de... Hè? Ja. Ja, noem het ja. maar eventjes. Oké. Okay. Hij nam de voorhand. De voorhand, ja. ja met de backhand. Lekker toch? Lekker op zijn backhand. Jongens, we zijn laat in het programma. Laat in het tweede uur. En als jullie geteld hebben, zijn er nog maar twee nieuwe binnenkomers gepresenteerd. Ik ga jullie voorstellen aan de derde nieuwe binnenkomer van dit uur in de lijst van de Your Breakdown. En de plaat heet Instagram, gelijk natuurlijk met het social media platform. Maar wordt uh, vertolkt door Dimitri Vegas, Like Mike en niemand minder dan David Guetta. the hills in Sorry, but I don't need a plan like that. Don't need a man like that, you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 In the whole wide world, who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Fly away, little bit of bad. Now you know who the fuck I am. Who the hell?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 Terwijl You Little Beauty van Fisher op een einde loopt, heb ik een verrassing voor jullie. Want ik heb het al gezegd, er is een andere nummer 1. Maar dat betekent niet dat we Avicialo Black en S.O.S. niet gaan draaien. Can you hear me, S.O.S.? Help me put my mind to rest.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 Avicii, Black. SOS, niet langer meer dus de nummer 1 in de Euro Breakdown. En ja, voor sommigen kan dat als een, een verrassing komen. Want hij heeft gedomineerd de afgelopen weken. Ja, zeker gedomineerd. Hij heeft heel erg gedomineerd. Hoe lang heb je op nummer 1 gestaan? Ik uh, ga even kijken. Ik ga eens even kijken. Uh, hij heeft even kijken. Nou ja, vanaf, uh, volgens mij dat is twee, weken, twee maanden geleden dat, dat het album Tim uitkwam. Ze mm -hmm. dus een uh, kleine acht weken heeft hij daar zeker nou, gestaan. Dat is een, uh, een, goed, een goede prestatie. Een hele nette prestatie. Heel ja, zeker, heel goed. Wat hebben we dan op nummer één staan? Vraag je mm. jezelf af. Spannend. Daar gaan jullie aan het einde van dit uur gaan jullie daar achter komen. We gaan uh, nog heel even snel even kijken. Want uh, we hebben natuurlijk zo'n al het nieuws net wel gehad. Al het spannende nieuws. Uh, om, het, uh, om het dan zo te zeggen. Heftig nieuws. Dus ja. Wat gaan we nu dan doen? Vraag ja. je af. <laughs> Het is apart. We zijn er gewoon doorheen. We missen eigenlijk gewoon dat stukje, je moet het maar weten op dit moment. Ja, eigenlijk wel. Dat is wel even... Hè? Ja, het is wel jammer. Ja. Maar goed. Je doet het, zijn er zijn aan. andere mensen die uh, belangrijke dingen te doen hebben. En, ja, nee, dat, is zeker waar. dat is zeker waar. Maar ja, dat zeg ik, op dit moment mis je echt dat, dat stukje, uh, je moet het maar weten. Ja, dat is eigenlijk de laatste opvulling die we nog hebben. Maar, ja. Ja. maar goed. We zinnen nog wel eens wat als we met z'n tweeën alleen zijn. Ah, en dan dat we Pas wel dat een komt wel dingetje goed. in ons improvisatie dingetjes. Dat komt later wel. Ja, En als je je dan afvraagt wat wij dan nog uh, willen gaan doen... dan dat... ja, heb ik gewoon nog wel een plaatje klaarstaan. Oké. Okay. En dat is een plaatje. Het is een plaatje? Dat dat waar is jij... echt een, pl een mooi plaatje is het. Ja, waar jij ook wel enthousiast over was. Oh? Dat is de samenwerking tussen niemand minder dan Whitney Houston en Keigo. Oh ja, die staat er ook in. Nou, ja, dan was je wel blij. Ja, ja, die wou uh... ik eigenlijk als tip doen. Maar... Eigenlijk jouw tip. Ja, ja, maar ik denk, nou ja, Spirit is eigenlijk beter. Ja. Maar jij had hem al in de lijst staan, dus ik kon hem ook niet meer doen. Dan gaan we Higher Love maar eens aanzetten. Heerlijk. Geweldig. En wauw. Keigo Whitney Houston, Higher Love.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 Samenwerking tussen Whitney Houston en Keigo heeft meer dan uitbetaald met higher love. Ja, ja hartstikke leuk. Wat gedaan. vond jij ervan? Nou, ik vind het gewoon een plaat die, die gewoon past bij, bij, bij, bij wat we hier draaien. En ik ja, vind het, het is, het is weer eens wat anders. Ja. Vind je het een goede ik, cover? Uh, ja, ik vind het een goede cover. Meestal denk je van nou blijf van die muziek af. Weet je, mensen die er nou, aan om te gaan coveren. Eh, eh, hangt er echt een beetje vanaf. Um, um, ja. ja, het hangt er echt een beetje vanaf. Dat valt, daar, daar, daar, daar kan ik niet, niet, niet gelijk wat op zeggen. Maar weet je waar ik wel wat over te zeggen heb? Nou. Weet je waar ik echt wat over te zeggen heb? Over de top? Over wat we nu gaan doen. Ja. Dames en heren. We zijn weliswaar aan het einde van het tweede en ook laatste uur deze week van New York Breakdown. Maar dat betekent niet dat dat de pret mag drukken. Want we hebben nog... Een lijstje voor jullie klaarstaan. De nummer 10 tot en met 1 van deze week. En dat is op nummer 10 hebben Post Malone. De plaats van Sam Veld en Rani staan. Staat nu drie weken in de lijst. Is ook de snelste klimmer van deze week. Uh, stond vorige week nog op plek 16. Is nu de top 10 binnengedrongen. Uh, Ritual, Rita Ora, Chesto en Jonas Blue vind je deze week op plek 9. En uh, die staat 6 weken in de lijst. Don't call me up. Mabel, 23 weken in de lijst. Staat deze week op plek 8. En nieuw binnengekomen op de plek 7: Instagram. Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta en Afrojack. En dan hebben we All Around the World. La la la la. Van Rehab en A Touch of Class. En dan op nummer 5. You Little Beauty. Fisher vind je 9 weken in de lijst. SOS. De doodgeverfde nummer 1. Zelfs vorige week stond hij er nog. Staat nu op plek 4. Stond 13 weken in totaal in de lijst. En ja. Geweldig. Geweldig ja. dat hij het zo lang heeft volgehouden. Maar knap. Higher Love. Kygo Whitney Houston. Hoorde je net er voorbij komen. En die staat op plek 3 deze week. En die staat nu twee weken alweer in de lijst. Dan gaan we door naar Summer Days, Martin Garrix en Macklemore. En Patrick Weeks staat elf weken in de lijst, is naar plaats 2 toegeklommen. Waar hij vorige week ook veilig stond, staat hij volgende week op één. We gaan het meemaken, want het is af en toe een titanenstrijd als we het hebben over nummer 1 posities. En dat is niet alleen in de muziek, ook in de sport. Het is moeilijk om aan de top te blijven. Ben je zo goed? Ja. En blijf je zo goed? Dat is lastig te zeggen. Is het hem of is het hem niet? De volgende plaat die nu op nummer 1 staat heeft zich echt omhoog moeten knokken. Is met ups en downs de top 10 in en uit gegaan. Maar ik vind persoonlijk dat hij daar ook thuis hoort. Oh, En dan heb ik het over niemand anders dan Medusa en de Good Boys. Peace of your heart. De nieuwe nummer 1 van de Eurobreakdown. Tot volgende week. Hè?